Nu volgen de laatste veertien delen van een bewerking van Moordbrigade Stockholm, een serie hoorspelen geschreven door Anton Quintana naar de boeken van Zewal en Baleu. Dertiende deel. De Rijksmoordbrigade heeft weer een succesje gemaakt. Dankzij de bevraagde rechercheurs en Colberg uit Stockholm. En wat doen jullie? Jullie gaan je rood in het eten. Jullie gaan dwars liggen. Niemand is jullie daar dankbaar voor, hoor. Zelfs Bengtsen niet. Die voelt zijn kip lekker in de baas. Dat zegt hij toch zelf? Maar ergens, hergod, loopt misschien de echte moordenaar van Cyprus vrij rond. En als wij het nu hierbij laten, wordt hij nooit gepakt. Nooit. Dan heeft hij de Rijksmoorbegaarde dus mooi naar zijn peper laten dansen. Wat mijn oude collega probeert te zeggen, goede man... ...is dat hij zoiets niet zou kunnen verkroppen. En als ik niet zo doordrongen was van de futiliteit van al ons politiewerk... ...dan zou ik nou vier naast deze ijzervreten gaan staan en dan zou ik roepen... Ik ben je man. Ik ben je man, Martin, zeg het maar, en ik zal het doen. Wij zijn toch die gozers van de Stockholmse moordbrigade. Wij kunnen toch geen moord onder straf laten. Tenminste, niet zo'n ordinaire moord, gepleegd door een gewone meneer. Ja, moorden in naam van de Kroon en de Wet, dat is wat anders. Dat zijn verantwoorde moorden, maar die heten ook heel anders. Ik bedoel, als je arme slobbers het leven nagenoeg onmogelijk maakt... ...door bijvoorbeeld systematisch hun wrakken huizen te slopen... ...maar ze niks anders aanbiedt, behalve nieuwbouw met huren die ze nooit kunnen betalen... En als je doodleuk btw hebt op noodzakelijke levensmiddelen en andere eerste behoeften, die de armen net zo goed moeten betalen als de rijken, zodat we ook van dat uitschot onze belastingcentjes niet mislopen. Ja, want tenslotte kost iedere politieman de belastingbetaler, en dat is dan omgeslagen per hoofd van de bevolking, maar niet 165 kronen per jaar. Dus de regering moet op de kleintjes letten. Veel kleintjes maken één groot. Kapper, meelender, weet weten het al wel. Even dit afmaken, hoofdinspecteur, even de spijker op de kop. Meneer Allericht begrijpt het, anders niet helemaal komt omdat hij normaal denkt. Dat komt omdat u nog geen kronkel in zijn hersens heeft laten leggen. Proficiat, Mister Allright. Dat was een intelligente vraag. En u verdient dan ook een volledig antwoord. En let u maar niet op het kwaai gezicht van hoofdinspecteur Beck. De kronkel in zijn hersens doet hem gewoon een beetje zeer. Gaat nooit over. Maar ze zeggen dat het went op de duur. Waar waren we gebleven, goede her God? Oh ja, juist. Dankzij onbetaalbare huren... en extra belasting op noodzakelijke levensmiddelen... ...hebben wij de gechochte medemens zo ver gekregen dat hij in krotten leeft... ...en blij is met zijn dagelijkse blikje kattenvoer. En dan ga je op de lange duur aan dood, net zo zeker als aan een touw om je nek. Maar je krepeert, terwijl je op de wachtlijst staat voor opname... ...aan een keurige maagkwaal of een nette longontsteking. En wee je maaglijke beenten als je je ellende probeert te verdrinken... ...met een fles goedkope synthetische smeertroep die brutaal echt bijn wordt genoemd. Want dan loop je de kans op de goed de is tegen te komen... wiens salaris mede met jouw belastingcentjes betaald is. En hij is er om de straten schoon te houden. Schoon van gespuis, zoals demonstranten, werklozen en paupers. Want die horen niet in het welvaartstaat. Dus daar worden korte metten mee gemaakt. Hm? Maakt wel af. Een paar meppen met de gummiknuppel maakt alleen de verhoudingen duidelijk. Het echte en betere moordenaarswerk wordt met papier en pen gedaan, via wetten... ...die wij, dappere dienders, helpen in praktijk te brengen. De welvarende en gezagsgetrouwe burger verdient immers bescherming tegen zijn onfortuinlijker medeburger... ...en een afdoende bescherming is ze domweg het bestaan onmogelijk te maken... ...en dat is in ruimere zin nou precies wat met het woord moord wordt aangeduid. Ben ik klaar? Ja. Opgelucht? Ja. Dat hebben we vandaag vandaag alweer gehad. Als Olrecht moet willen intekenen op de hele cursus... ...dan voert dan graag buiten diensttijd. hoef ik er niet aan te horen. Ik heb de bijdehandige ouwe van Rea al genoeg. Nou, dan even resumeren. Ik ga dus morgen uitzoeken wie die geheimzinnige minder is geweest... En jij, Lennart, blijkt gelukkig wel bespaard genoeg te zijn om de journalisten te voort te kunnen staan. En wat uh, Herkoot wil doen, is helemaal zijn zaak natuurlijk. Nou, ga slapen. Lustig collega's. Als jullie nog steeds twijfelen of Volke Bengst op de moordenaar wel is, dan wil ik eigenlijk maar één ding zeggen. En dat is? Dat ik er nooit aan zou beginnen om met die oude vrachtwagen van hem naar die drassige plek te rijden. Zelf niet als het lang mooi weer is geweest en de grond redelijk droog is. Met de gewone auto wel, maar niet met die karf van Volken. Dat is één punt in Bengsons voordeel. Goed dat je ons erop wijst, enro. Sorry voor die uitval van zweven. Ik krijg het wel vaker op mijn heupen. Ik ben nooit zo vroeg op de avond. Ik ga maar een stedige hebben dat lijkt me beste. We gaan het met jou, Bongan. Ja, nou, we moesten eigenlijk maar niet meer met elkaar praten. Dan nou, liever misschien alle weg de wagen gaan. Ja, dat heb ik maling aan. Nodig je uit voor een bol. Oh, uh, mag het andersom? <laughs> we nodigen elkaar uit. Fantastisch. Oh. <coughs> wat nou, zijn we nu? Uh, twee grote bols. Oh, wacht, dat zou ik helemaal vergeten. Sorry, Bongan. Het dron schiet me nou pas te binnen. Uh, ja, wat kan ik dan nog even snel voor je bestellen? Nou, ja, begrijp me niet uh, verkeerd. Ik vind het heel verstandig van je dat je niet meer drinkt. Ik persoonlijk heb vanavond een opkikkerzie nodig. Zeg het maar. Uh, geen verdomd grote borrel. Ja. Een maak je brandwein op. Nou, twee maatjes dan. Uh, doe er wat van die kleine granalen bij. Dat hapt zo heerlijk weg. Granalen zijn helaas wat, meneer. Oh ja? Nou, dat is maar beter. Want ik ben ons van maag. Goed, meneer. Twee maatjes wij maar op. <coughs> zo. Uh, ja. Uh, ik heb vaak het gevoel gehad dat we eens met elkaar zouden moeten praten. Een paar woorden maar. Ja, dat gevoel had ik ook. Vooral nu. Je hebt destijds mijn leven gered. En de vraag is natuurlijk of er iets te redden viel. Ik wou die keer echt dood. En dan houd ik hem wel een paar keer. Dat is geen keus, Gezien de hele toestand kon ik toch niet anders doen? Wat waren het dat voor pillen die je ingenomen had? Mm, oh, ja. Ik heb gelezen dat die nou alleen nog maar als setpillen verkocht worden. Uitgekocht, maar goed. Maar aan de andere kant... Alsof je niet net zo goed door je aandacht zelf moet kunnen plegen. Hm? Zet, er is iets wat ik jou wil vragen. Wat dan? Nou, het uh, scheelt verdomd weinig. Of hadden je het nooit gepakt? Dan was je er gewoon mee weggekomen. Uh, jij zou met een leuke meid gaan trouwen. Van rijke familie nood binnen. Ja, ik weet verdomd goed dat je echt van haar hield. Maar rijk was ze ook nog. En wat ik nog graag wil weten, Boman. Wat had jij je voorgesteld? Er gewoon mee leven? Nee. Vergeten? Nee, nee, nee. Nee, toen ik die moord pleegde, maakte ik mijn eigen leven kapot. Ik had mijn straf kunnen ontlopen, ja. Maar ik had er nooit meer kunnen leven. Dat, dat weet ik nu. Twee branden Kijk eens, dat nee, bleek het toch nog hermalen te zijn? Hm. Als u ze niet wil hebben, is het ook goed natuurlijk. Ik bedoel, met het oog op uw voor. Ja, beste man, tot zo'n onvriendelijk gebaar ben ik heus niet in staat. Hoe zou ik zo'n attentie kunnen afwijzen, nietwaar? Nee, laat ze maar hier hoor. Nee, je moet ze vooral niet verplichten. Voor. Nou, laten we er niet over reden, twist wisten Je kunt ze gerust hier laten. Van een paar onnozele granaten zal mijn schema geen gevaar lopen. nou ja, meneer. Nou dan, proost. Heb <laughs> je wat granalen? Nou, nee, ik heb net gegeten. Ik dacht trouwens dat je ook nog gezeten had. daar. ja. zou bij jou een uur geleden. Bon. Nou, je mag goed eens Gunnarsson zeggen hoor. Doet er niet zoveel meer toe. Nee, voor mij ben je ook een bon man. Ik zou jou eens wat vertellen. Je bent de eerste die het hoort. Ik hou het niet meer uit bij de politie. En het zal niet meer zo lang duren, denk ik. Je mag me citeren. Wat me gered heeft, is een fijne vrouw en twee leuke kinderen. Nou, ik, heb, ik heb ook wel eens aan het trouwen gedacht. Maar ik durf niet goed. Gelijk heb je. Het is link. Maar als het een beetje lukt, ja, dan ben je gered. Ik zeg wat anders. Wil jij mijn indruk van de zaak? Uh, ja uh, nee. Hier heb je hem gratis en Franco thuis. Ik geloof dat zo'n krankzinnig is. Maar hij is ook onschuldig. Schrijf dat maar als je er zin in hebt. Ik ben er bijna zeker van. Denk jij dat wij vrienden zouden kunnen worden? Oh. Of zijn we toch al? Oh. Wat dat het niet waar is, Boman? Als je wilt, dan mag je elk woord dat ik gezegd heb opschrijven. Nee, ik krijg de donder. hebben bedoel, schrijf dan. Dat wil ik liever niet. Jij redde mijn leven. Domme. Ja, dat heb ik gedaan, ja. Als jij even blijft. Nou ja, wat had ik dan moeten doen? Ik weet het niet. Zeg, ik heb trek en ijs met chocoladesaus. Ah, dat wil ik ben <laughs> het te dicht, verdomme. Je dit niet? Hè? Ja, jawel. Maar jij bent te mager. Misschien, maar soms voel ik me lekker. Best lekker. Allemaal alles. Wat ik me nou altijd heb afgevraagd, Dat meisje, waar het toen allemaal om ging. Ja. Ik eh, zie zelfs een foto nog vrongen, buitenopname. Ze heeft haar hoofd achterover en ze lacht en dat blonde haar van de wappert in de ring. Ja, Hamme Louise. Ja, zo heet ze. Ja. Het mooiste uit mijn leven. Ja, nu is ze getrouwd. Aardige vent, geloof ik. Twee kinderen, jongen en meisje. Zou ik er niet over moeten beginnen. Ja, juist wel. Ik wil er graag over praten. Met een vriend. Oké, okay. we hebben de tijd. Laten we hier blijven zitten tot we eruit gegooid worden. <laughs> Laten we kijken hoe lang het duurt voordat we onze straat opschoppen. <laughs> Ome. Ome. Bij de uh, mocht was alles nog precies hetzelfde. Hij had natuurlijk gehoord dat zijn vrouw gevonden was. En hij durfde het niet meer te drinken omdat de pijn in zijn maag erg werd. Hij vond het jammer dat we de moordenaar al gepakt hadden, anders was hij hierheen gekomen om een dood te Maar erg rouw, om het die deed hij niet. Het is haakjes, hij blijkt toch een waterlicht te hebben. Oh ja? ja? Hoe dan? Nou, dat is heel simpel, als je er eenmaal op komt. Hij was namelijk gewoon alles te noteren in dat leeropschrijfboekje van hem. En die dag zat hij op de veerboot en noteerde de schepen die hij zag vanaf het middendek. De namen, de nationaliteiten, de snelheden. Noteerde de schepen. Maar waarom dan? Ja, waarom, oude gewoonte, denk ik. Voor het logboek. En ze even dat gevoel hebben gehad dat hij. Ja, dat hij weer op de brug stond. Ja. Hoe dan ook, hij noteerde drie namen. En het heb ik gelijk laten uitzoeken. Die schepen kloppen. Het is... Klopt zijn alibi, ja. Nou ja, veel verschil maakt het niet. Wij hebben de moordenaar naar immers al. Ja, maar nog wat anders. Terwijl zijn alibi dus klopt. en hij gereden heeft om te liegen. Want kent hij absoluut dat hij het afgelopen jaar nog bij die thuis is geweest. Nou, dan vraag ik me af, wie liefde nou eigenlijk? Hij of Bengtson? Maar waarom zou Bengtson hierom liegen? Ja? Ja, dat is wel waarschijnlijk. Typerend. Bengtson is malende gek, hij berg twee vrouwen... ...en jullie zitten hier af te vragen hoe het in godsnaam mogelijk is dat hij liegt. Bengtson sprak over een beige Volvo. en uh, daar hadden we natuurlijk eerder naar moeten vragen... ...blijkt als jij al een saap te hebben. En Bengtson kent Morg niet van gezicht. Conclusie... Het moet iemand anders geweest zijn. Nou, ah, is dat nou politiewerk? Moeilijk hoor. In plaats dat je die dronkenlappen zo'n goede raad geeft. Ja, dan zit hij op te wachten. Maar wat had ik hem dan moeten zeggen? Nou, die zijn café beter kan verkopen, wat hij verder nog hier heeft en weg moet wezen. Naar nou, Panama of Honduras of weet ik veel. Mm. En weer aan moet al is het dan maar een stuurman? Ja, dat heb ik hem gezegd. En toen zei hij, dat is een idee. Dat zei hij. Nou, daar kon ik mee vertrekken. Oh, uh. Maar niet om verrichte zaken. De man die Volker Benson heeft gezien, is ja. dus niet de oude zeekapitein mm -hmm. geweest. Ja. Wie dan wel? Onze duistere vriend Kai? Dat ligt voor de hand. Het is een veronderstelling. Maar we weten nog te weinig van zich wie is Mineraf. Alleen zijn voornaam en dat hij met de, met de ene sissie is getrouwd. En een broer heeft. En die ik Donderdags donderdag ontmoeten, met uitzondering van de feestdagen. En eventueel dat hij een beige volvoer heeft. En verder? En verder weten we niets. Hark is gaan praten met eigenaresse van dat waar ze werkte. Nou laten we hopen dat hij iets meer te weten komt, anders is het hopeloos. Mooi, nou, dan gaan we nou maar weer eens praten met onze oude vriend Volker Benson. Hm. Die heeft zich er overigens al helemaal bij neergelegd dat hij de dader is. Hoor. Nee, maar eh, bekennen doet hij niet. Nee, dat zou pas goed griezelig worden als hij ook nog ging bekennen. <mogel muziek> nou, de eigenaresse van die tierom vond Sigbrit een leuke meid. Flink opgewekt en betrouwbaar. En volgens haar hield ze het niet met andere mannen. Ook niet na hun scheiding. Zo'n type was Sigbrit niet, zei ze. Maar eh, donderdags. Dan had Sigbrit altijd een vrije avond. En dat was op eigen verzoek en daar wou ze nooit van afwijken. Ja, dat vond ik wel vreemd eigenlijk, want we zijn hier allemaal vrij op verschillende avonden om beurten, om het te eerlijk te houden. Hè. Maar zij hield vast aan die donderdag. En nou werkte ze juist graag op vrijdag en zaterdag als de andere meisjes die vrij waren, dus ik hield het maar zo op. Hier op het werk werd ze nooit gebeld. Ik heb liever niet dat het personeel hier privégesprekken heeft begrijpt u. Maar uh, waarom vraagt u dat allemaal, inspecteur? De gek die de vermoord heeft, is toch al gepakt? Waar dienen dan al die vragen voor? Dat lijkt wel. Je wilt dat ik mijn onderzoek helemaal verder beperk tot, tot Benson. De zaak afronden, noemt hij dat. Hm. Ja. In Trellebuy denken ik ook dat we niet goed bij ons hoofd zijn. Misschien wel terecht. Heb je nog met haar collega's kunnen praten? Ja, dat mocht. Nou, die dachten een beetje anders over zich, dan dan hun chefin. Ze vonden dat ze verwant was en een heleboel capsonen zat. Maar geen van hen kon zich voorstellen dat ze een vent aan de hand had gehad. Van ene Kai hadden ze nooit iets gehoord. Een beige Volvo, zei ze niets. Nee. Al tegen, hè? Ja, ik, eh, ik heb nog eens met Benson over die beige Volvo gepraat. Hij zei dat hij altijd gedacht had dat zeekapteins grote sterke kerels waren. En de man die uit die Volvo stapte en bij zeekwilig naar binnen ging, was, uh, was vrij klein. Had bijna wit haar, had een bril op. Dat was Bert maar dus bepaald niet. We moeten die kerel vinden, hè? Dat zit niks anders op. Ja, ja we moeten dat vinden ook. Jij zou om te beginnen in het dorp eens kunnen navragen of... Of iemand die bij je Volvo gezien heeft. Dat heb ik al lang gedaan. Niemand heeft hem of die auto ooit gezien. Volker Bengtsen is de enige. Hij is onze enige getuige dat die vent überhaupt bestaat. Heb je daar al eens stilgestaan? Ja, ze hebben een trouwbol gelijk. We maken ons goed belachelijk. Alrecht, heer. Ja, mag ik uh, Martin Becker even? Ja, hij zit hier naast me. Voor jou, Martin. Oh, nee? Nee. Dankjewel. Ja. Ja, maar Lennart. Zeg, jij hoef je over de massamedia geen zorgen meer te maken. Die hebben andere interesses gekregen. Hoezo? Wat is er dan gebeurd? En wat betekent nou een De vrouw vergeleken bij twee neergeschoten smerissen? En bovendien is er nog eentje gewond. En één bandiet is dood en zijn maat is op de vlucht. Waar? District Lund. Dat is hier vlakbij. Ja, iedereen praat erover. Ik bel vanaf het bureau in Malmö. We zijn hier nogal onder de indruk. Die vent die van door is gegaan krijgt iedere smeris van het land achter zijn boek te begrijpen. En daarom bel ik maar even om haar maar voor te zijn. Ja, ja. We worden al teruggeroepen. Dat denk ik wel. Als er zo'n gevaarlijke band niet vrij rondloopt... ...laten ze de hoge pieten van de Rijksmoordbrigade heus niet in andersluft zitten. We zullen terug naar Stockholm moeten. De klopjacht daar organiseren. Er zijn twee collega's van je neergeschoten. Jij praat erover over alsof het flauwe kul is. Ja, laat me toch niet lachen, Martin. Jij en ik, wij weten dat het eigenlijk niet bijzonder link is om politieman te zijn. Dan doen we wel graag alsof. op. Nou zijn er inderdaad collega's neergeschoten. Ja. ja. En iedereen schreeuwt moord en brand. Maar op de schietbanen gebeuren een heleboel ongelukken waar je nooit het over hoort. Daar gaan er heel wat vaker collega's de pijp uit. Maar dat wordt doodgezwegen. Er gebeuren toch om de havenklap wat ongelukken... omdat er te veel schietglage figuren bij de politie zijn... die geen routine hebben en nog snordig zijn ook. Maar goed, als ik precies weet hoe die schietpartij begonnen is... en als het niet zo is dat onze collega's hem zelf uitgelokt hebben... dan zal ik om ze rouwen zoals het hoort. Tevreden? Ja, tevreden. Ja, ja ik ga nou ophangen, want tien tegen één dat hammer zit te popelen... om je aan de lijn te krijgen. Daar. Oh, mag ik even dat al waarschijnlijk? Dag, chef. Martin, ben je daar? Ja, ik ben hier, ja. Jouw zaak daar is nog rond, hè? Nog niet helemaal. Hoe bedoel je nog niet helemaal? Jullie hebben de bonenaar toch al gesloten, Gendel? Jullie hadden hem zelfs al voordat je een lijk hadden. Al was het dan nou eens jouw verdienste? Maar toch wil ik niet beweren dat de zaak rond is. Een aantal details zijn nog onduidelijk. Nou ja, daarom belde ik in feite nu niet. Het gaat nu om belangrijke dingen. Je zal het gauw genoeg in de kanten lezen... Drie politiemannen neergemaakt door gangsters. En één desperade is nog op vrije voeten. Werkelijk zeer schokkend allemaal. Je weet hoe iedereen reageert als een van onze mannen iets overkomt. Ja, dat weet ik. We kunnen verwachten dat het een landelijke speuractie wordt. Deze desperade moet op elke prijs gegrepen worden en dat moet snel gebeuren. Nu kan ik je meedelen dat ik persoonlijk de zoekactie zal leiden. Ik ben aangesteld als hoofd van het tactische commando. En aangezien ik moet meteen mijn werkteam aan het samenstellen... Ben, Wacht even, chef. Ik wil graag doorgaan met de opdracht waar ik aan bezig ben. Zo? Ja, zo. Natuurlijk kan ik Leonard Kolberg meteen terugsturen naar Stockholm als u dat wilt. Ik wil jullie allebei hier hebben, zo vlug mogelijk. Oh, ja. Jullie kunnen daar toch nauwelijks meer nodig zijn voor een geval dat praktisch gesproken al opgehelderd is. Ik vraag u dringend mij hier nog een paar dagen te willen geven. Leonard kan direct afreizen en als het achteraf nodig is, dan kan ik hem achterop komen. Oh, nou ja. Nou ja, we zullen zien. Geef Kolberg dan die order. Ja, die, die boodschap. Zal ik doen, ja. Mooi. Dag. Dag. in elk geval niet verder met Volker Bengtson. Dat is heel wat. Mm -hmm. Maar Jezus. maar hoofd van het tactisch commando. <laughs> ja, dat is ja wat, wat is een tactisch commando eigenlijk? Oh, dat wel een, een soort uh, militair korps. En uh, uh, Moet ik nou standaard beter naar Stockholm? Uh, niet dat ik hier niet weg wil intussen, maar, maar die maar. dat is me toch wat. Nou, Nou is me die Pia's hoofd van iets dat ze een tactisch commando noemen. Fantastisch. Dat is, is dat een kouken Ga nou je boeltje pakken en dan ton erop. Wees bij dat je terug kunt naar moeder de vrouw, hè? Hier word je alleen maar maar dikker en chagrijnig eh, en dorstiger. Oh, ehm. en jij? Ja. Nou, straks gaat Rea ook nog terug. Zit je hier alleen met Volker Bengtson? die heb ik ook nog onrecht? Ja, ja, ja, ja, dat scheelt. Dat scheelt inderdaad. Nou, ga maar eens pakken. Zeg, Lennart, even, ja. eh, luister eens. Wat, eh, persoonlijk, wat denk je nou van Volker Benson? Hm? Eerlijk gezegd, dat hij onschuldig is. Hij is knots, maar dit keer heeft hij niets gedaan. Wat denk jij, Martin? Nou, ik geloof ook niet dat hij de dadelijk is, maar... Ik zo verdomde ondoorgrondelijk. Hm, dat mag je met recht zeggen. Maar goed, dat is nog verder jouw probleem. Van mij mag je hem helemaal hebben. Doe maar met hem wat je wilt. Ik ga me melden bij het tactisch commando. Nou jij weer. Lennart Kolberg mag deel uitmaken van het tactisch commando. Wat, heb je het gelezen? Het was er geen. Een van die politiemensen is gestorven. Oh, maar. kijk. Oh, jezus, nog toe. Dan nou krijgen we de poppen naar de dansen. Arme Lennart. Voor wie het weet zit hij midden in de actie. Harde maatregelen. Dusladingen vol met politiemensen met kogelvrije vesten, met scherpschutters en traangasbommen. Mm. Nou, Ik hoop dat hij de tijd krijgt om erachter te komen. Hoe dat schiet om te beginnen, zijn wijken zijn gang. Dan kan hij tenminste met een beetje overtuiging meedoen. En, en anders? Anders. Knap die af. En goed. Ik heb het al langs in aankomen. Ah, het is een wonder dat niet veel meer politiemensen afknappen. je, Sorry. Ja nou nou, maken als je de laatste dag dat je hier bent. Hè? Kom, gaan eten. Ja, laten we gaan eten. Nou, ik hoop dat je gewoon een bekentenis uit die enge Bengtson krijgt. Of het anders die geheimzinnige meneer K. opduikt. Eén van de twee. Stockholm is Stockholm niet zonder jou. Hm. Nou, maar als ze die ontsnapte politiemoordenaar die niet heel gauw hebben, dan word ik vanzelf teruggeroepen. Maar nou, voorlopig heb ik allemaal hoop gesteld op die meneer K. Als ik die maar kan opspoelen. Maar goed, nou ja, we gaan eten. Een klein, uh... ja, klein afschet, diner. Ja, ja, laten we gaan. Kom, ik heb honger. Ja. La, la, la, la. Nou, dat is beroerd om hier zo te liggen, hè? Och, ons uur is nog niet gekomen, collega. En kijk eens wat een massa's bloemen, chocola, fruit en een radio en een kleurentelevisie. Ik bedoel maar, zo beroerd hebben we het nou ook weer niet. Ja, je bent in elk geval een stuk beter af dan de man die jullie heeft neergeschoten. Ja, dat ik hem nog te pak heb gekregen. Ik had toch maar twee kogels in mijn lijf. En mijn collega hier lag precies in de vuurlijn. En het was nog donker ook, hm. Maar die andere hebben we nog niet te pakken. Hebben jullie misschien gezien hoe hij eruit zag? Nou, uh, het was nog niet licht. Zoals mijn collega al zegt. Maar jullie zagen hem? Ja, ik heb hem niet echt duidelijk gezien. Mijn collega hier zat ertussen en uh, ja, ik was erbij. Verder hield ik me te veel bezig met die andere. Maar, maar hij had licht blond haar. Ja, het, het was een jongen. Ik denk niet ouder dan een jaar of twintig. En hij had van het lange haar. Met Jezus, ja. Ja. En uh, zei die iets? Nou, ik hoorde mijn collega met ze praten... maar niet wat ze terugzei. Ze zei het trouwens niet veel. Alleen die... Uh, die grote deed ze bek open. Ik geloof niet dat die andere die uh, blonde is wat gezegd heeft. Ja, die, uh, die lange zei dat hij niks gedaan had. Nou weet ik het weer. Ik wees hem erop dat ze zonder licht reden. En toen zei hij dat hij niks gedaan had... Nou, je weet nou intussen dat die wagen van gestolen volgestolen... Omlaag. Ja, dat, dat, dat, dat, dat wisten wij dus niet. Ja. Op, dat, op, op dat moment tenminste. En wij konden niet weten dat ze net van een inbraak kwamen. Is dat alles wat gezegd, hè? Uh, nee. Nee, toen ze aan het schieten waren. Toen zei die lang iets. Uh, springende auto of iets dergelijks. En uh, ook nog een naam. Hmm. Ook nog? Weet je die naam, hè? ja. Wacht eens, het was wel een erg ongewone naam. Uh, Bomen een K, ja, dat was een beetje een rare naam. Ja, komt er zo wel op. Meestal duurt het een tijdje, dan komen die dingen ineens. Nou, uh, op Ik heb geen naam gehoord. Oh. Wij hebben de auto ook nog niet gevonden. Nou, ze gaven ons door de radio door dat het een Chrysler was, maar ik weet zeker dat het nou een Chevrolet was. En hij was niet blauw, hij was groen. En we kregen ook een verkeerd nummer. Oh, zo gaat het altijd Altijd fouten. Ze zeiden dat de Nozenwagen met een oud nummer was. Mm -hmm. Dat klopte wel, maar daarna... Alles fout. Altijd, altijd hetzelfde. Heb je pijn? Ja, soms doet het verrekte pijn. Ja. Zegt die... Nee, maar nou weet ik het weer. Nou weet ik het weer, ja. Kasper. De auto in Kasper, zei die die meneer Knollen. Ja, Kasper was het. Ja, ik zeg toch... Het was een rare naam. Ik, ik ken niemand die zo heet. Nee, ik ook niet. En dan het kenteken. Nou, dat hadden ze helemaal fout. Het was geen A, maar een B-bord. En dan kwam dus een stokken om. En er zaten twee of eh, drie zevens in het nummer. Ja, wacht eens even, dan zeg je iets heel belangrijk. Weet je dat zeker? Ja hoor. Dan hoef je altijd uh, overal op te letten. En het uh, ook heel goed te onthouden. Ja, dat is waar hoor, dat is waar. Mijn collega hier kijkt ook heel goed uit ogen. Mm. En wat droeg die Kasper? Een uh, donker jek en jeans. Zo'n linnen jek. Klein blond kereltje, met, uh, van dat lange haar. Ja, het waren ze allemaal. Dan luister eens, ik kan terugkomen. Ik bedoel, ik heb nog zo het een en ander te vragen, maar als jullie je daar te gammel op voelen, oh, dan... Uh, ik heb zoveel pijn, ik, wat wil je weten? Nou, het, het verloop van de situatie zelf. Ik bedoel, <coughs> jullie houden die wagen aan, hmm. en jullie stappen uit. Hmm. Wat deden die lui in de auto toen? Uh, die stapten ook uit. Emiel, mijn collega hier, scheen in de auto met zijn aan. Ja. Nou, toen pakte hij de pak die, die knul die dicht bij hem stond vast. En die begon ineens te schieten. Hm. Werd je meteen geraakt? Nou, zo goed als. Ik geloof dat mijn collega het eerste schot werd getroffen. Yes. Maar het ging enorm snel. Ik werd meteen uh, daarna geraakt. Hm. Maar je kon je pistool trekken? Dat had ik al gedaan. Dat had je al gedaan? Ja, ik moet ergens een uh, voorgevoel gehad hebben. En denk je dat de mannen in de auto zagen dat jij een pistool in je hand had? Ja, dat, uh, dat moeten ze wel gezien hebben. Zo uh, was dus ik... Uh, ik heb je gehoord zeggen dat Gustav dood is. Is dat waar? Ja. Hij is vanaf vroeg overleden. Hier aan het ziekenhuis. Ja, vreselijk, Jezus. Ja, dat is niet zo mooi. Ik heb hem helemaal niet gezien toen het gebeurde. Hij was ergens achter me. Hij moet het eerst geraakt nee, zijn. ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien. Hij kwam net aanlopen toen jij die had doodgeschoten. Hij heeft alarm geslagen En hij hield me. Maar hij was gewond ik kon je wel merken. Is uh, staat dood. Ja. Uh, jullie zullen wel uitgeput zijn, maar... ...ik wou toch nog een paar vragen stellen, kan wel? Ja, ja, maar... We. Heb je gezien of ze allebei schoot? Ja, ik weet alleen maar zeker dat die lange, donkere knul op Emile en mij schoot... ...terwijl we op de grond lagen. En toen schoot ik hem neer. Maar daarna weet ik het niet meer. Nou, ik weet verder ook niet meer. Ik, uh, ik zag die vent in elkaar zakken... En toen hoorde ik die te wegrijgen. Hm. Dus jullie hebben allebei geen idee of die blonde knult schoot? Of dat hij zelfs maar een, een vuurwapen bij zou gaan? Nou, als hij er een had, dan heb ik hem niet gezien. Nog niet gezien. Oké. Okay. Nou, nou, jongens. Wordt me weer gauw beter? Hm? Ja, dankjewel. Ja, bedankt. Eén paar opmerkingen, een paar maar, godverdomme. We hebben dus drie dagen lang een landelijke speuractie gehouden naar de verkeerde auto, fout merk, foute kleur, foute provincieletter, fout nummer. Dat is één. En Dan nog wat. Sinds wanneer trekken onze dienders eerst hun pistolen en gaan ze dan pas vragen stellen? Mogen wij dat allemaal maar, als we voorgevoelens hebben. Oh, kalm man, kalm man. We hebben nu dus eindelijk materiaal waarmee we kunnen werken. Of Hammer het nou goed of slecht aanpakt, het is ongetwijfeld beter dat alle acties centraal geleid worden. Dat er iemand is die alle touwtjes in handen houdt. Die precies weet wat en wanneer iets ondernomen wordt. Goeie ouwe Melander, jij hebt me weer helemaal door, hè? Jezus, het is goed om terug te zijn bij een paar oude maat. Toch even en ik ben zelfs blij om Gunn van het Larsson terug te zien. Als je maar weet dat het niet wederzijds is. Ja, kom op, trouw. Dit werk zou toch al lang niet meer vol te houden zijn als we niet op elkaar konden terugvallen. Dus spaar me dat soort misselijke sentimentaliteiten. Waar is die oude Martin Beck? Lekker in lucht gebleven. Ik hoor trouwens dat die duinen van de vrouw een mens bij zich hebben. Maar wie heb je dat gehoord? Laat ik jou niet aan je neus hangen. Is het een lekker stuk? Zit die oude Martin Beck met dat magere grietje? weet je ook weer? Oh ja, Osse Nou, sinds hij met dat paling wel gekapt heeft, was hij niet te genieten. Nou is het waar. ...dat hij ook een beetje bekomen moet van die kogel in zijn bast, ...als hij daar ooit helemaal... Hou je bij... bek, jij! Wat een banale haar, ben je toch om? Jezus, heb ik het uitgehouden al die jaren met jou samen in dit hok. Oké, okay, voor elkaar, jongens. Makkelijk zat, zou onze moderne jeugd zeggen. We zijn weer onder elkaar. Laten we onze aandacht richten op belangrijke zaken. Kunnen we? Ja, we kunnen, wat mij betreft. Laat maar horen. Zij wacht eens even. Kunnen we dit verder bespreken in de kantine? Dubbele uitsmijden met ham is net wat ik nodig heb. We weten nu dus ook wie onze collega's heeft neergeschoten. Oh ja, wie dat? Ik kwam vanochtend door via de telex. Hij heette Paulson. Het centrale vingerafdrukkenregister heeft de kaart tevoorschijn weten te toveren. Dat heeft dan verdomd lang geduurd. Ja, dat lag aan de computer. Dat ligt altijd aan de computer, vertel me niks. Zolang ik bij het kurs ben, heeft het altijd aan iets gelegen en nooit aan iemand. Ja, kan ik verder gaan? Maar verder. De auto, die is gevonden. Die was eigenlijk zondag al gevonden. Maar de boer op wiens ding stond, dacht dat het gewoon een achtergelaten oude kar was. Door iemand gedumpt. Hij had onze oproep in de krant wel gelezen, maar jezus, daar stond een verkeerd nummer en merk en een foute kleur in. Of de jongens in Malmö hebben zich over het ding ontfermd. Ja, het hele land is intussen vergeven van de autovrakken. Het is de goedkoopste manier om van jou elkaar af te komen. Zeg, wat weten we nou eigenlijk van die Christopals? Oh, nou, Wel aardig wat. Hij was net uit de gevangenis ontslagen. Nog geen 24 en al een lang strafregister. En nu al dood. Ja, die jonge diender heeft hem neergeknald. Zelfverdediging noemde hij dat. Maar hij had al wel zijn pistool getrokken toen hij uit zijn auto stapte. Een, een soort voorgevoel, weet je wel. En wat doe je als schozen met een lang strafblad als er smeris op zo'n agressieve manier op je afkomt? Er is een uitspraak van een psychiater die hem een neurotisch type noemt. Hmm. Asociaal. In opstand tegen de maatschappij. Maar hij was nooit voor een geweldpleging veroordeeld. Al blijkt dat hij wel vaker gewapend rondliep. En wou zeker de stoere keren laten hangen? Weerde dat hij die nacht onder de druk zat? Ja, dat klopt. Een of ander petmiddel. Die klootzakken van dienders hebben hem precies verkeerd aangepakt. Al weet je natuurlijk nooit helemaal zeker wat zo'n visuur gaat doen. Maar met een getrokken pistool op ze afgaan is er wel een vraag natuurlijk. Mijn idee. Dat type wordt er dus zo gewoon in onze zogenaamde welvaartsstaat dat je erover struikelt. En wat erger is, niemand weet wat we daarmee moeten beginnen. Nou, het schijnt dat klappen met de gummiknuppel niet veel helpen. Daar worden die lui alleen nog maar opstandiger van. Gek hè? Over die Kasper weten we nog niets. Maar dat komt gauw genoeg. We moeten met de vriendjes van die Kirsten Palson gaan praten. Misschien dat die iets willen loslaten. Waarschijnlijk niet. Het gekke is dat de jongere oma politieagent niet meer vertrouwen. Ra, ra, hoe kan dat? Nou, Laten we ter zaken blijven. Die auto waar de gestolen spullen nog in zaten is in Vellingen gevonden. Er mankeerde eigenlijk niets aan die car, behalve dat hij zonder benzine stond. Nou is dat Vellingen zo'n dorp waar iedereen alles van elkaar weet. En nou blijkt dat daar rond dezelfde tijd een auto is gestolen. Maar de gedupeerde eigenaar heeft het pas gisteren aangegeven. Dat deed zijn vrouw trouwens niet hijzelf. Dat zou dus de auto zijn waarin de Desperado naar Stockholm is gereden. Maar waarom denk jij dat hij naar Stockholm is gereden? je mij die lui kennen, Mijn eigen wagen had toch een nummerwoord van hier? Nou dan. Als die tegenslag hebben of in de war raken, dan duiken ze onder bij kennis en oude vriendjes. Hier in ons oude Stockholm. Wat zou jij doen? In een vriendenomgeving blijven rondhangen? Nee. Nee, daar heb je gelijk in. Heb je het nummer van die gestolen wagen al doorgegeven Melander? dat ze hem opsporen? Oh, Neem me niet kwalijk. Dat heb je natuurlijk al gedaan. Het verband is dus duidelijk geworden. Christop Paulson en die Kasper zitten samen in een kraakje... ...en terwijl ze daarmee bezig zijn, worden ze ontdekt. De surveillancewagen met agenten Elofsson, Borglund en Hector is toevallig in de buurt. Ze stoppen de auto met de dieven en de buit. Er komt een schietpartij van, hoe dan ook, en Christop Paulson legt het loodje. Kasper, Kasper wordt scheidend benauwd, duikt de auto in en smeert hem. Hij volgt binnenwegen, omdat hij op zijn klompen kan aanvoelen... ...dat ze wegverperkingen op de hoofdwegen oprichten. En als hij in Wellingen komt, dan heeft hij geen benzine meer... Hij zet de kar op het land van een boer, steelt een nieuwe auto en maakt weer dat hij wegkomt. En nou heeft hij de hele politiemacht van Zweden achter zich geeft. Precies. Dat is wat mij ook dwars zit. Nou weet niemand nog wie die Kasper is, maar daar komen we vast en zeker gauw achter. En dan wordt dat joch het doelwit van een kankjoreme klopjacht, waardoor wie dan ook zijn hoofd zou verliezen. Terwijl nou, het... niet zo emotioneel. hè. Ja, maar jezus. Het enige wat dat joch misschien gedaan heeft, is meedoen aan een kraak. Denk jij dat hij de tijd zal krijgen om dat uit te leggen? Onze dappere collega's willen bloed zien. Daar kun je op rekenen. Die willen wraak nemen. Oh. Nou, omdat wat er nog? één schormpje op de wereld minder. Wat Godverdomme, Larsson. Je moet niet zo makkelijk praten. Ze zullen hier maar met zo'n tienduizend man achterna zitten. Je zal een dom, overspannen joch zijn die niet eens een wapen bij zich had. Maar overal in alle kranten kan hij lezen dat hij een politiemoordenaar is. Hè? Een desperado die kost dat kost uitgeschakeld moet worden. Je zal het onnozele joch maar zijn, niet? Dan heb je pech. Wat hadden ze eigenlijk gestolen, Milan? Oh, moet je niet. Een oude tv, een paar kleden, een beeldje of iets dergelijks, een paar flessen drank, rommel... Plus een paar vijfjes uit de spaarvraag. En daar schieten ze dan twee mensen voor dood. Plus twee in het ziekenhuis die misschien invalide zullen blijven. Godverdammeer. Ja, het is inderdaad onnozel. Hoe dan ook, die oude chivalet is uitgekamd door de jongens in Malmö. Ze vonden niks bijzonders behalve een opgevouwen papiertje dat in de kapotte bekleding was blijven steken. Een wisselnota van een Deense bank. Typisch iets dat je weggooit. Wat moet je daarmee? Maar. Uh... maar je tekent het wel, met je naam. Wat stond erop? Ja, het is een nogal onduidelijk handschrift. Maar ze zijn het erover eens dat er zoiets als Ronnie Kaspersson op staat. Dit was het dertiende deel van de laatste veertien delen van de hoorspelserie Moordbrigade Stockholm, die geschreven werd door Anton Quintana naar de boeken van Schöwal en Waleur. U hoorde de stemmen van Jan Borkus, Gerrie Mantel, Hans Karsenberg, Hans Hoekman, Paul van der Lek, Hart Orizant en vele anderen. De regie was van Ad Löpler en de bewerking deed Ruurt van Wijk.